Jessica Schilder heeft op het WK Atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam de 23-jarige Volendamse tot een afstand van 19,77 meter. Dat was een verbetering van haar eigen nationale record. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Ely, die kwam tot 20,49 meter. Het weer, het wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler.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 Yeah Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be, alright. Everything's gonna be alright. Een hete zomer met ZFM: Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 FM Zandvoort, Zandvoort. Try it or they'll leave you penniless Will desire Met een hoofdletter Z. van zon, zee, zandvoort en zomerits. Je zit tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet.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 Don't Punt is Zon, Zee, Zandvoort en and Thomas me consigo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 Es de fuerza die te liefde, die te liefde, que te llena, en te arrastra die que te sentier, die is een obsessie, die is is een kerk, die is een een kerk, die de een kerk, die is is is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 Y selection without objection! And all alone Now that you've left me, now that you're gone I am so lonely Won't you come back? Antwoord 106.9 FM. Krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar te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 Just a passing fast.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 I'm feeling pretty. It's hot, third much than July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried.